Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Rustige avondspits ondanks winterweer. Nederlandse militairen naar Turk-Syrische grens... en ook tentenkamp in Den Haag moet weg. Voor een vrijdagmiddag is het opmerkelijk rustig op de weg, zegt de ANWB. Meerder op de dag gingen de ANWB en Rijkswaterstaat nog uit... van een drukker avondspits dan normaal vanwege het winterweer. Waarschijnlijk zijn veel mensen vandaag thuisgebleven... Ook is er goed gestrooid en geveegd, zodat er op bijna alle snelwegen kan worden doorgereden. Ook op Schiphol lijken de grootste problemen met het winterweer voorbij. Er worden geen vluchten meer geannuleerd, maar passagiers moeten het hele weekend nog wel rekening houden met vertragingen. Door sneeuw, slecht zicht en harde wind annuleerde Schiphol vandaag 160 vertrekkende vluchten, ongeveer een derde van het totaal. De Nederlandse spoorwegen rijden ook morgen volgens een aangepaste dienstregeling. Er rijden dan net als vandaag minder treinen om een chaos op het spoor te voorkomen. Het kabinet stuurt Patriot luchtafweersystemen naar Turkije... om het land te beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Syrië. Turkije had daarom gevraagd. De operatie duurt een jaar en er doen maximaal 360 Nederlandse militairen aan mee. Minister van Defensie Hennis Plasgaard denkt dat er vijf tot zes weken voorbereidingstijd nodig is... en dat de Nederlanders dan in januari kunnen beginnen. Het kabinet benadrukt dat de militairen alleen op Turks grondgebied gaan opereren. Behalve Nederland sturen ook de Verenigde Staten en Duitsland patriots naar de Turk-Syrische grens. De strijd in Syrië tussen opstandelingen en het leger van president Assad... leidt al maanden tot spanningen met het buurland Turkije. De Naties waarschuwen Syrië geen chemische wapens te gebruiken. Het zou een schandelijke misdaad zijn, zegt secretaris-generaal Ban Ki-moon. Hij zegt erbij dat hij geen aanwijzingen heeft dat de Syrische president Assad zo'n aanval voorbereidt. Ban bezocht vandaag vluchtelingenkampen in Turkije, waar veel Syriërs zitten. Hij zei dat er een politieke oplossing moet komen voor de burgeroorlog. De militaire weg is een doodlopende weg. Het vult de straten met meer bloed en de vluchtelingenkampen met meer tranen, zei Ban. Premier Rutte heeft de gebeurtenis in Almere van vorige week scherp veroordeeld. Hij noemde de gewelddadige dood van voetbalgrensrechter Richard Nieuwenhuizen een verschrikkelijke gebeurtenis. De premier heeft de nabestaanden gecondoleerd. Dit heeft niets met sport te maken, dit kan absoluut niet worden getolereerd. En in zo'n land wil niemand wonen, zei de premier. Rutte zei verder dat de overheid de problemen moet benoemen en stelling moet nemen. Ook vindt hij dat de overheid de partijen bij elkaar kan brengen. Maar de echte oplossing moet komen van ouders, gezinnen, sportclubs en de KVB, aldus de premier. Net als in Amsterdam moet in Den Haag het tentenkamp verdwijnen... waarin uitgeprocedeerde asielzoekers protesteren tegen hun uitzetting... De gemeente Van Aertsen heeft de demonstranten laten weten dat ze vanaf komende donderdag niet meer in het kamp bij het Malieveld mogen overnachten. Overdag mogen ze wel demonstreren. Volgens de gemeente is er gevaar voor de gezondheid en een onacceptabel gevaar voor wanordelijkheden. In het tentenkamp bivakkeren al drie maanden ongeveer 50 asielzoekers. Vorige week liet de Amsterdamse burgemeester Van der Laan al het tentenkamp met uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam-Ostdorp ontruimen. De werkloosheid in de Verenigde Staten is de afgelopen maand onverwachts gedaald. In oktober was nog 7,9 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos. Vorige maand daalde het percentage tot 7,7. Sinds eind 2008 is het percentage niet zo laag geweest. Algemeen was verwacht dat de cijfers slechter zouden zijn... door de verwoestingen die de orkaan Sandy heeft aangericht. Maar de economische gevolgen van het natuurgeweld lijken mee te vallen. Het aantal leden van natuur- en milieuorganisaties is opnieuw gedaald, blijkt uit onderzoek van het VARA-programma Vroege Vogels. In totaal hebben de ruim 100 grote en landelijke organisaties zo'n 3,8 miljoen leden en donateurs. Dat zijn er 65.000 minder dan vorig jaar. De grootste natuurclub blijft het Wereld Natuurfonds, gevolgd door Natuurmonumenten en Greenpeace. Het weer hier en daar valt nog sneeuw, vanavond opklaring en droog. Op de meeste plaatsen vriest het vannacht licht tot matig. Boven sneeuw plaatselijk streng. Morgen eerst zon, middags bewolking, middagtemperatuur in het binnenland. Onder het vriespunt aan de kust, 1 of 2 graden boven nul. ANEB verkeersinformatie In het hele land, behalve in het Noordoosten en in Zeeland... is het plaatselijk glad door sneeuw. En vooral in Limburg is het uh, extra glad, want daar sneeuwt het nu nog af en toe. Verder is er helemaal geen avondspits. Nederland bleef massaal thuis. Geen avondspitsfiles, wel een paar korte in het zuiden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, bij Roosteren, 4 kilometer. En daardoor ook op de A73 vanuit Nijmegen, voorknopend het Vonderen, 2 kilometer.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 Goedemiddag, het is vrijdag 7 december en dat is een meevallende sneeuwdag. Het gaat wel hard vriezen vannacht. We horen zo premier Rutte over het voetbalgeweld en er is een schokkende zaak in Engeland. Want de verpleegster van het ziekenhuis in Londen, waar prinses Kate werd verpleegd, die is doodgevonden. Jacintha has worked at the King Edward VII Hospital for more than four years. She was an excellent nurse. Our thoughts and deepest sympathies... With her and her Dat is de directeur van het ziekenhuis. Straks meer van onze correspondent. We beginnen met die sneeuw, want het treinverkeer heeft in de ochtendspits weinig problemen gehad. DNS rijdt vandaag met een aangepaste dienstregeling. En inmiddels is de avondspits ingegaan. Erik Trenthammer is van de Nederlandse spoorwegen. Goedenavond. Goedenavond. Is het nog steeds gaat het nog steeds goed? Het gaat nog steeds goed. Het blijft spannend, maar het gaat nog steeds goed. Ja, waar zit de spanning in? De spanning zit er met name in uh, wat het weer gaat doen. Het gaat in ieder geval hard vriezen hebben we begrepen. En ook dat heeft uh, consequenties op het spoor en voor de treinen. Oh ja, want dan kunnen die wissels uh, wat lastiger heen en weer. Bijvoorbeeld, bij daarom blijft het ook spannend. Uh, voorlopig gaat het allemaal goed. Uh, we blijven het ook nauwgezet volgen. Uh, maar voor morgen rijden we ook weer een aangepaste dienstregeling. Ja. Dat uh, is een verlengde van wat we ook vandaag doen. Het is wat minder dan uh, vandaag, omdat het een zaterdag dienstregeling is. Het geldt trouwens ook voor zondag. Maar uh, ook voor morgen dus een aangepaste dienstregeling. Wat moet wel even wennen zijn. Er is een dag met sneeuw en er is niemand die iets te klagen heeft over de Nederlandse spoorwegen. Wij zijn wat dat betreft ook heel tevreden. <laughs> ja, de vlag kan bijna uit. Maar wat heeft de NS nu anders gedaan? Wij zijn uh, ruim van tevoren... Um, uh, hebben we hebben aangekondigd dat we de dienstregeling gaan aanpassen. Uh, de klanten hebben dat ook goed begrepen. Uh, vanaf afgelopen zomer hebben we aangekondigd dat we dat zouden gaan doen als het weerbeeld daar En uh, Dat hebben we gistermiddag om vier uur gedaan. Ook iedereen ingelicht via sms, via uh, online middelen en via de traditionele kanalen. En dat is bij de klant goed aangekomen. En is er ook gewoon qua personeel nog iets, iets veranderd? Ja, we hebben her en her natuurlijk extra personeel ingezet om uh, mensen op stations te begeleiden en vragen te beantwoorden. En datzelfde geldt ook voor onze collega's van ProRail die uh, klaarstaan met storingsploegen, uh, dieselloks die klaarstaan indien nodig om um, gestrand treinen weg te slepen. Maar dat is vandaag uh, niet nodig geweest. Nee, Nou, hou het vast uh, dit beeld meneer Trenthamen. Ik dank u wel en succes, succes verder. Fijne avond. En dan uh, gaan we van de spoorweg naar uh, Schiphol. De grootste problemen op Schiphol zijn inmiddels voorbij. Maar de reizigers hebben wel degelijk last gehad van de sneeuw. Eén op de drie vluchten werd geannuleerd. Reizigers moesten soms wel drie uur wachten. Onze verslaggever Roel Pauw was vanochtend op Schiphol. Er wordt gevlogen, dat is zeker. <coughs> Net zag ik dat op een parkeerplaats een vliegtuig ontdaan werd van ijs en sneeuw. Maar er zijn ook zeker veel vluchten geannuleerd. Ja, even kijken, Stockholm... Trondheim, Warschau, Oslo, Nice, Dublin, toch allemaal wel gecanceld. Een vlucht naar Portugal is vertraagd en degene die daar last van heeft, die heeft recht op een gratis snack. Zo klinkt in drie talen door de vertrekhal. Heeft u problemen om weg te komen of valt het mee? Het valt mee, ja, ja zeker. We gaan naar Marokko, naar Marrakesh. Geen sneeuw in Marrakesh, vermoed nee, ik? Nee, nee, nee, nee. 20 graden. Ja. Maar het viel alles mee met het openbaar ja. vervoer. Alles, de wegen. En, ja. Uh, ja, ik denk Wel vertraagd, de vlucht? Nee, niet vertraagd. Zelfs dat niet? Zelfs geen rijbed inchecken. Ja, <laughs> het, is, het is heel rustig op Schiphol. Ja. Laat het maar vaker sneeuwen. Precies, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Waar gaat u naartoe? Oh, nou, naar huis. We zouden naar Stockholm, maar dat ging niet door. Dus, uh, dat zag u niet aankomen. Voor de helds wel ja. Ja, voor de helft. ja. U hoopte dat het toch de misschien. Hij was er nog. Hij was overgeboekt op een andere vlucht, maar. Uh, We waren toevallig to in de buurt, dus. Uh. Toevallig had u ook die koffers allemaal bij u? Ja, ja die heb je, daar heb je toevallig je auto's aan, hè? U ja, ja, ja. Ja, wil altijd voorbereid zijn. Ja, Bent u zo grijnig nu? Nee. Jij wel? Ja, ik... ja. ja wel. omdat ik er heel graag heen wou. Waarvoor gaan jullie naar Stockholm? Een stedentripje. Morgen is Stockholm er ook nog. Misschien is dat een geruststelling? Ja, misschien. Januari kijken we weer. Anders gaan we mag naar de Ikea. Dat is ook Zweeds, hè? Palletjes <laughs> eten bij de Ikea. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Het laatste nieuws is dat er op dit moment geen vluchten meer geannuleerd worden... maar de passagiers moeten nog wel rekening houden met vertragingen. Ook voor morgen en overmorgen moeten reizigers met vertragingen rekening houden. Het is elf minuten over vijf. In zo'n land wil niemand wonen. Met die woorden spreekt premier Rutte zijn afschuw uit... over de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij condoleerde vrienden en familie... Rutte meent dat, de, verantwoordelijkheid, dat het de hele verantwoordelijkheid is van de gehele samenleving... aan dit soort zinloos geweld een einde te maken. Dit kan de overheid niet oplossen. Wat de overheid kan doen, is zorgen dat de zaak benoemd wordt... dat de stelling wordt genomen... dat er een goed justitie- en politieapparaat is wat ingrijpt. De overheid kan ervoor zorgen dat relevante partijen bij elkaar komen... dat je actie neemt. Maar uiteindelijk is de opvoeding van kinderen, van jongeren... een verantwoordelijkheid van de ouders. Is er een verantwoordelijkheid voor de scholen als zaken uit de hand lopen om in te grijpen waar dat nodig is... is er een verantwoordelijkheid van sportclubs onder vrijwilligers... die daar actief zijn, om die een veilig bestaan te bieden. En is er ook een verantwoordelijkheid voor een koepel als de KNVB. En die nemen zij door dit weekend die wedstrijden af te gelasten. En de impact kan groot zijn. De impact dat kinderen die dachten te gaan voetballen dit weekend... naar het sportveld gaan, en er wordt niet gevoetbald... maar er wordt gesproken over de zaak die zich in de afgelopen week heeft afgespeeld. En laten we elkaar niets wijsmaken, het is verschrikkelijk dat er nu... Een dode is gevallen. Maar dit komt op een veel grotere schaal voor. En dat moet stoppen in Nederland. En dat kan alleen als we dat met z'n allen doen. Dat kan de overheid niet in zijn eentje oplossen. U spreekt hier de samenleving op zijn verantwoordelijkheid aan. Uh, uw voorganger, Balkenende, voegde daar nog iets aan toe... Uh, wat hij samenvatte onder de noemer normen en waarden. Bent u ook zoiets van plan? Nee, ik ben niet iets van plan. Ik vertel u wat ik vind. En wat ik vind... Wat en... u... Ja, maar dat is normen en waarden. Natuurlijk praat we hier over normen en waarden. Je praat hier in de kern over waar jouw samenleving voor staat... Normen en waarden is geen uitvinding van mij of van mijn voorganger of van zijn voorganger. Normen en waarden is wat ons als samenleving in de kern verbindt. En dat is dat als iemand, als vrijwilliger, uren en uren en dagen en dagen zich inzet voor een sportclub... dat je ervan uit moet kunnen gaan, dat dat gewaardeerd wordt, dat dat gerespecteerd wordt... en dat je dat niet met de dood hoeft te bekopen. Uh, dat als je naar het sportveld gaat... en natuurlijk, sport is passie, is ook emotie... maar het mag nooit agressie worden. En als je niet met elkaar die grens bewaakt... en ervoor zorgt dat mensen die die grens dreigen te overschrijden... dat er keihard tegen wordt opgetreden, als je dat niet doet dan gaan zaken fout in het land, zelfs zo erg fout dat er doden vallen. En ik vind het echt verschrikkelijk wat er gebeurd is deze week. In zo'n land wil niemand wonen en daarom moeten we dit met elkaar aanpakken. Maar dat kan niet de overheid in zijn eentje doen. Dus als iemand nu dit ziet en denkt, dit gaat de overheid oplossen... heb ik slecht nieuws. De overheid gaat dit niet oplossen. De overheid neemt zijn verantwoordelijkheid, benoemt de zaak, neemt stelling... zorgt voor goed politie- en justitieapparaat... brengt alle relevante partijen bij elkaar. Maar iedereen die nu kijkt, als die ouder is... Als hij vrijwilliger is op een sportvereniging, als hij actief is in een sportbond... als hij leraar is op een school, heeft hij ook een hele grote verantwoordelijkheid. Wat u wel kunt doen is benoemen, dat doet u vandaag ook. En u zegt het is, een, uh, het is voetbalgeweld, het is geweld op het voetbalveld, op het sportveld. Geert Wilders heeft het ook benoemd deze week en zegt het is een Marokkanenprobleem. Wat vindt u van zijn benoeming? Ik ben het er niet mee eens. Het uh, aspect hiervan is, is helaas het feit... dat de, de afkomst van deze mensen, blijkt het, van Marokkaanse afkomst is. Dat moeten we allemaal afwachten. Het? Waarom... Maar het is een aspect. Maar daarmee kun je het niet vernauwen tot een Marokkanenprobleem. probleem dit, ge dit gebeurt heel breed in Nederland, dit geweld. Niet alleen door Marokkanen. Ja, u zei, helaas speelt afkomst een rol. Waarom zei u, helaas... Nou, helaas, ik bedoel te zeggen dat hier inderdaad sprake is van een paar Marokkanen die het waarschijnlijk gedaan hebben. Maar we allemaal nog blijken hoe het precies zit. Hè? Maar dat zijn de berichten uit de kranten. En wat ik belangrijk vind, is vast te stellen dat je daarmee niet tot een Marokkanen probleem kunt maken. En dat bedoel ik met helaas, dan wordt er weer gezegd, oh het is dus een probleem van de Marokkaanse gemeenschap. Maar het tegendeel, vanuit een soort politieke correctheid, dat niet noemen, daar ben ik ook tegen. Maar door het te benoemen kun je niet zeggen, daarmee is het een Marokkanen probleem. Want dit gebeurt breed in de Nederlandse samenleving. Dit is niet een probleem van de Marokkaanse gemeenschap, dit is een probleem van de Nederlandse gemeenschap. En de, helaas zijn de voorbeelden er overduidelijk. Kijk naar wat er gebeurd is in Hoek van Holland. Kijk wat er gebeurd is in Haren. Ik heb die beelden ook gezien. Ik heb er heel weinig mensen gezien... met een anders dan, dan, dan, dan uh, uh, blanke huidskleur. Vooral mensen met een blanke huidskleur. Dus je kunt niet zeggen dat dit soort incidenten... zeer ernstige geweldsincidenten zich beperken... tot de allochtone gemeenschap. Dat is simpelweg niet waar. Maar je moet de dingen wel benoemen. En dat zei premier Rutte. Nieuwe vrijwilligers gezocht voor de zorg en dan vooral jongeren rijn Waan zit bij de ANWB met misschien wel de rustigste avondspits van het jaar. Ik kan me niet heugen dat we zo'n rustige avondspits hebben gehad op een vrijdagmiddag. Normaal gesproken 140 kilometer. Nu eigenlijk helemaal niks, want er staan geen avondspitsfiles. Ja, in Limburg is het hier en daar wat drukker, want daar valt nog wat sneeuw. En vooral op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, Daar staat voorknopend het wonderen 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een historisch bezoek aan de Gaza-strijd. Trok. Want de politiek leider van Hamas is voor de allereerste keer in zijn leven in Gaza. In Gaza. Sinds 45 jaar leeft hij in ballingschap. Monique van Hoogstraten is in Gaza. Monique, over wie hebben we het? Uh, over een man uh, die hier als de, de grote politieke leider van, uh, van Hamas wordt gezien. Lokaal zijn er natuurlijk leiders. Een hele belangrijke is premier Hanië. Maar als het gaat om de leider in balling, ballingschap, dan is hij dat. Hij is met enorm veel vlag onthaald vandaag. Heel veel mensen zijn uitgelopen. Het was echt een soort zegentoer. Hamas heeft natuurlijk heel veel gediet gewonnen... bij de laatste oorlog met Israël. En... of sorry, Meshaal van vandaag. Ja, sorry. Precies, want Mashaal, dat is de man over wie we het hebben... die dus al sinds 45 jaar in ballingschap uh, leeft. Hij is daar dus uh, voor het eerst. Hoe zijn de verhoudingen eigenlijk tussen hem en de man... die jij net al eventjes noemde, die in Gaza de dienst uitmaakt... namelijk premier Hanie? Ja, de, de relatie tussen hem en premier Hanije is uh, prima, uh, begrijp ik. Zij zitten wel uh, enigszins op dezelfde lijn. Uh, als het bijvoorbeeld gaat over uh, verzoeningspogingen met uh, Fatah op de Westbank... Dan zijn zij, willen zij zich daar beide wel voor inzetten, hebben ze ook vandaag nog gezegd. Maar er zijn natuurlijk ook andere lokale leiders hier. Uh, bijvoorbeeld al-Zahar, die is heel belangrijk als het gaat om militaire leiderschap, om de Kassam-brigades. De relatie tussen hem en Michal is ze tamelijk beroerd. Zahar uh, zit op een veel hardere, radicalere lijn. En wat doet hij eigenlijk vanuit uh, Qatar? Want hij is daar nooit geweest en gaat daar nu dan wel opeens uh, naartoe. Waarom eigenlijk? Waarom die nu hier is? Ja? Ja, dat heeft toch wel heel veel te maken met die laatste uh, oorlog van een paar weken, drie, drie weken geleden. Waar Hamas heel goed uit het voorschijn is gekomen, dat ik al... Uh, bovendien krijgt Hamas de laatste tijd erg veel, steun van, uh, erg veel steun van Arabische landen. Hè, van Qatar, uh, van Egypte, ook van Turkije trouwens. Uh, dus Hamas zit uh, hoog in het zadel. En juist dat er nu dat het vuur is met Israël, kan hij relatief veilig uh, uh, hierheen komen. Er is weinig risico. Dat Israël op dit moment zou willen liquideren. Ja, maar het is geen optie om zich definitief te vestigen in Gaza. Nee, ik denk niet dat hij zich uh, voelt. Want hij is natuurlijk toch een, doel, een belangrijk doelwit uh, voor Israël. Dus ik denk dat hij uh, graag in, uh, in Qatar blijft. Desalniettemin een bijzonder bezoek van Michel vandaag. Voor het eerst sinds 45 jaar naar Gaza. Dankjewel, Monique. Monique van Hoogstraten was dat. En dan het bouwbedrijf van energiebedrijf RWE in de Eemshaven. Dat is vanmiddag ontruimd vanwege een bommelding. Er waren 3700 bouwvakkers aan het werk bij de bouw van de energiecentrale. We praten erover met Jan Visser van de politie Groningen. Want er is geen explosief gevonden, heb ik begrepen. Nee, nou, we kregen om half twaalf een melding van iemand die zei dat hij een bom had geplaatst in de kolencentrale. Uh, nou, het ligt natuurlijk politiek gevoelig. Hè? Er is nogal wat weerstand tegen de bouw. Uh, we hebben als RWE en politie de zaak uh, zeer serieus genomen. We hebben 3700 mensen naar huis gestuurd. We hebben het bedrijven uh, rondom uh, de kolencentrale hebben we, uh, ontruimd. En uh, ja, we zijn er gelijk een onderzoek op gestart. Ja, maar heeft u het niet iets te serieus genomen? Nou, wij nemen elke bom, uh, bommelding serieus. Uh, nee, dat begrijp ik. Serieus. Maar uh, er is helemaal niks aangetroffen, begrijp ik. Nee, gelukkig niet. Maar dat had natuurlijk ook wel zo kunnen zijn... En uh, daarom hebben we de mensen naar huis gestuurd. We hebben gekozen voor de veiligheid van de mensen. En uh, naar aanleiding van, van de melding uh, van het telefoontje... en wat tactische aanwijzingen hebben we vanmiddag gezocht... met uh, politiemensen, bomverkenners en mensen van de RWE. En we hebben geen explosief aangetroffen of iets wat erop leek. En we hebben uh, nou, rond uh, vijf uur hebben we de zaak weer vrijgegeven. En u gaat nu zoeken naar van wie dat telefoontje afkomstig is. Heeft u uh, enige aanwijzingen? Ja, we hebben wat we hebben het telefoontje zelf, we hebben wat tactische aanwijzingen en uh, vanuit daar gaan wij uh, zeker uh, proberen om uh, te achterhalen wie deze, dit uh, telefoontje heeft gepleegd. Want degene die dat gedaan heeft, die kan ook opdraaien voor de schade? Nou ja, u kunt zich voorstellen, het bedrijf heeft een uh, aantal uren platgelegen. Dat is een uh, enorme economische schade. Uh, daarnaast ook een enorme onrust natuurlijk uh, opgeleverd uh, uh, onder de werknemers. Uh, en onder de mensen hier die, uh, ja, die rondom met, uh, deze kolencentrale hun bedrijf hebben. Uh, ja, dat heeft nogal wat gevolgen. En degene die dit op zijn geweten heeft, ja, die kan een behoorlijke straf verwachten. Meneer Visser, ik dank u wel voor het gesprek. Jan Visser was dat van de politie Groningen. Een kwart van het werk dat wordt gedaan in verpleeg- en verzorgingshuizen... dat wordt gedaan door vrijwilligers. En door de bezuinigingen zullen die vrijwilligers steeds belangrijker worden. Organisaties in de zorg gaan dus actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers... met name naar jongeren. Katinka van den Berg bijvoorbeeld. 40 jaar, drukke baan, maar iedere vrijdag gaat ze met mevrouw van der Tol... in haar rolstoel wandelen. En Trudy van Rijswijk ging mee. Ja, hallo. Alles goed? Heel voorzichtig, de stoel vasthoudend en een stok. En ze komt iedere vrijdag? Altijd? Ach, het, is, uh, het gebeurt als het niet dat wij zo uh, Nee. Wij blijven bijna nooit binnen. Alleen als mevrouw ziek is. Um, waar is uw rode sjaal? Ja, die schijnt er ook te hangen. U bent er wel bedreven in. Om eraan te kleden. Ja, ja ik ben van oorsprong verpleegkundige, Dus uh, ah. uh, vandaar. <laughs> Maar nu, directrice ergens bij een GGZ? Ja, een onderdeel van een GGZ-instelling, ja, ja, ja. Nou, dan heb je wel wat te doen, lijkt me toch? Ja, ik heb wel wat te doen, ja. ja maar goed, we kunnen het ook gewoon inplannen om wat voor iemand anders te doen. Dus, uh, dus dat doe ik dan ook. Maar waarom? Um, omdat ik vind, ik heb een goed leven. En uh, ik vind het ook goed om gewoon wat voor een ander te doen. En uh, ik vind uh, dat niet altijd overal geld tegenover hoeft te staan. En uh, om die reden dacht ik van, goh, ik wil wat goed doen voor een ander. En toen kwam ik bij zorgvoorelkaar.com. En toen had ik, uh, vond ik een advertentie waarop uh, uh, de coördinator van uh, Karijn uh, iemand zocht voor uh, mensen hier. Dus mm -hmm. zo ben ik bij mevrouw Van Tol gekomen. Yes. Ja, dat ze niet moeten doen. <laughs> waarom, waarom niet? Ja, wel, ze zal misschien wel eens denken: hebben ben je begonnen? Waar ben je begonnen? Nee hoor, dat denk ik, ik nooit. Nee no, hoor. <laughs> dat zeg ik dan gewoon. Kom op, we gaan. Ja, we gaan. Een badjas. Dus daar staan ze nu naar te kijken. Een badjas, hebt u een badjas nodig? Als het natuurlijk een soort is en je wil de gang oplopen, dan uh, moet je wel iets vermakelijk uh... Hoe vindt u dat, dat Katinka elke vrijdag komt? En je kijkt er naar nou uit, want dan uh, kun je weer, weer eens bijkletsen en bijkletsen. Uh, ja. Anders zit je maar gewoon boven of op je op kamertje. En wat, wat doet u als Katinka op reis is of niet kan? Ja, dan blijf ik thuis. Want dat is natuurlijk een punt, Katinka. We hadden het er al over dat je een hartstikke drukke baan hebt. Mm -hmm. um, nou is er opeens een vergadering. Dat kan je niet. Ja, ik plan het gewoon vrij. En uh, ja, mijn secretaresse weet gewoon dat ik dan altijd naar omaatje ga, zo noemen we daar. En uh, ja, er wordt gewoon alle afspraken omheen gepland. Kijk aan, gewoon een streep in die agenda. Ja, dat ja. is gereserveerd. Ja, Ik doe vrijwilligerswerk om iets voor een ander te doen. En ik ben hier op zoek naar een nieuw netwerk. En heel vaak is het als mensen gepensioneerd zijn dat ze ook op zoek zijn naar een nieuw netwerk. En dat ze daardoor ook een soort vrijwilligerswerk als koffie schenken of wat dan ook doen, om ook elkaar te ontmoeten. En dat is voor mij niet echt, uh, dat was voor mij geen ik wilde gewoon iets voor een ander betekenen. En gezellige tijd hebben, want dat hebben we ook. Is dat gezellig? Ja, hartstikke. <laughs> Wat doen we nou met die badjas? Laten we hangen. Laten we hangen, Laten hangen. Ja. <laughs> Dit is een kleur voor u. Ja. ja. Maar dat is denk ik te warm. Die rok ja, is 47. Zijn we hier mooi, goed hoor. Hoe lang rijden jullie al samen? Maand of vier, vijf. En nog steeds geen spijt. Nee, nee, nee. Soms denk je wel eens van: oh ja, ik moet op tijd. Omdat je weet dat ja, half drie is half drie. Maar uh, ja, aan de andere kant is het ook gewoon wel een uh, stukje onthaasten, ook wel. Ja, gek genoeg. Je komt nog eens ergens, hè, in een winkelcentrum bijvoorbeeld. Ik uh, koop weer heel goed kleren, ja. <laughs> ik neem daar wel de tijd voor. Plus, mevrouw Van de Tour heeft ook wel smaak, dus dat is ook wel leuk, ja. Maar ze is wel op tijd door. eerder aan de vroege kant dan dus aan de late kant. Dan zeg ik, ben nou <laughs> Mevrouw van der en Katinka van den Berg in een reportage met Trudy van Rijswijk. Er moeten dus meer vrijwilligers in de zorg actief worden. En van de brancheorganisaties van zorgondernemers, Actis, is Bernadette Naber. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt het toch dat zorginstellingen niet genoeg vrijwilligers kunnen vinden... zoals de eentje die we net wel hoorden? Nou, de meesten hebben al ontzettend veel vrijwilligers... En um, het plan is alleen dat wij zeggen, misschien moet het naar de toekomst nog wel meer zijn. Dus er zijn er al heel veel, maar misschien hebben we nog wel meer vrijwilligers, mantelzorgers, familieleden, buren. En het informele circuit, zoals we dat noemen, om cliënten heen nodig. Yeah. Om um, maar... niet alleen de zorg goed te doen, maar ook een stukje welzijn voor de ja, mensen. Ja, maar nou gaat u het een heeft. beetje wegreden, heren. Want uh, door de bezuinigingen zijn er heel veel meer vrijwilligers juist nodig. Toch? Dat klopt, dat ja. klopt, naar de toekomst. Maar u zei dan, net, er zijn er niet genoeg, maar er zijn er al heel veel. Oké, okay, nee, maar dan weegt u het mee. op een goudschaaltje, maar het gaat mij dus vooral ook om die toekomst, want daar ging die reportage ook over, klopt, van klopt. naar de toekomst uh, toe. Ja. Hoe krijg je vrijwilligers erbij richting de toekomst? Nou, het gaat dus om, zoals ik net ook zei, wat ons betreft, om het hele informele circuit rondom uh, mensen die hulp nodig hebben. Dus het appel wat wij willen doen is uh, niet alleen naar vrijwilligers die nu al heel veel doen, doen meer. Want dat kan heel vaak niet. Nee, je hebt nieuwe vrijwilligers, maar, vrijwilligers nodig. Ja, dus daar moeten zorgorganisaties aan gaan werken. Die moeten we en hoe gaan vrijwilligers... ze dat doen? Nou, dat gaan ze onder andere doen door uh, te kijken in de netwerken van cliënten. Door bestaande vrijwilligers aan te spreken en te vragen... kennen jullie mensen die het kunnen doen? Maar dat zijn allerlei mogelijkheden om uh, ze te vragen mee te doen aan activiteiten. Een keer op een tandemfiets mee te fietsen. Allerlei dingen te doen. Dus maar, nou, maar daar, klopt, daar moet ja, aan gewerkt worden. Ja, moet u misschien gewoon uh, de bedrijven in of uh, op een markt gaan staan? Zou kunnen. Zou kunnen. Zorgorganisaties zijn er al heel druk mee bezig. Die hebben ook allemaal hun eigen manieren om dat te doen. Wij voeren vanuit uh, de branche ook campagne om uh, te zorgen dat er steeds meer nieuwe vrijwilligers komen. En wij zeggen ook tegen, uh, tegen ouderen en tegen mensen die hulp nodig hebben... kijk ook zelf eens in je eigen netwerk. Ken je iemand die zou willen helpen? Kunnen ook misschien je buren zijn, vrienden... Mensen waar je veel mee omgaat, misschien willen die ook wel een handje bij uh, een steentje bij je dragen. om je heen. En zijn er nog ja. beperkingen uh, waar vrijwilligers tegenaan lopen, die misschien weggenomen moeten worden? Nou, wat uit het onderzoek blijkt dat wij hebben verricht, is dat uh, niet alle zorgorganisaties nog even ver zijn in betrekken van vrijwilligers bij uh, zorg en welzijn. En we willen ook graag dat zorgorganisaties dus nadenken en kijken wat kunnen vrijwilligers allemaal doen. Dus misschien moeten we de poorten nog wel verder openzetten dan we nu al doen. Dat ze meer mogen doen? Ja, wellicht. Ja. ja en waar denkt u dan aan? Nou, um, uh, blijkt uit het onderzoek dat uh, er zorgorganisaties zijn die zeggen... nou, er moet toch een strikte scheiding zijn tussen datgene wat zorgprofessionals doen en datgene wat vrijwilligers doen. En um, nou dan heb je het bijvoorbeeld over wat, wat mogen ze wel... mogen ze mensen wassen, mogen ze mensen helpen, naar het toilet gaan. Dat soort dingen allemaal. En misschien moeten we daar wel wat meer naar kijken... zeker naar de toekomst toe, dat dat soort dingen wel zouden mogen. Het is me helder. Ik dank u wel voor het gesprek, Binnen dit namen. Graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Bij Peugeot zeggen we...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 Radio 1, het NOS-journaal. De Engelse verpleegkundige die dacht dat ze koningin Elisabeth en prins Charles... doorverbond met de afdeling van de zwangere Kate... is dood aangetroffen in een woning. Er zijn onbevestigde berichten dat ze zelfmoord heeft gepleegd. De verpleegkundige werkte in het ziekenhuis... waar de echtgenote van prins William lag, wegens misselijkheid. Woensdag belden twee Australische DJ's naar het ziekenhuis... die deden alsof ze koningin Elisabeth en prins Charles waren. Het radiostation waarvoor de Australische DJ werken heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. Nederland blijft meedoen aan de bestrijding van piraten voor de kust van Somalië. Het kabinet wil de missies verlengen tot eind volgend jaar. Nederland doet sinds 2009 mee aan twee operaties, één van de EU en één van de NAVO. Doel ervan is het beschermen van koopvaardijschepen en vn en voedseltransporten. Premier Rutte heeft de nabestaanden van de dodelijk mishandelde voetbalgrensrechter nieuwe huizen Rutte is verontwaardigd over de gebeurtenissen in Almere afgelopen weekend. Hij zegt dat agressie en geweld moeten worden aangepakt. In de eerste plaats door ouders, de clubs en de KVB. En op Schiphol lijken de grootste problemen met het winterweer voorbij. Er worden geen vluchten meer geannuleerd. Maar passagiers moeten wel rekening houden met vertragingen. Op de weg is het nu bijzonder rustig. En ook op het spoor waar wordt gewerkt met een aangepaste dienstregeling... zijn er geen problemen. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. makkelijk. Ja, de sneeuw is zo goed als voorbij. Het klaart nu op en dat betekent dat de temperatuur fors omlaag kan gaan. Vannacht uiteindelijk naar waarde tussen min 5 en min 10. Maar op een enkele plek komen we lager uit en dan is uh, min 15 of zelfs nog iets lager ook helemaal niet uit te sluiten. Dat komt door het verse sneeuwdek. Boven zo'n vers sneeuwdek koelt het nu eenmaal heel makkelijk af. Vooral als er niet veel wind meer overblijft. Morgen een rustige en fraaie winterdag. Lichte vorst overdag. Flinke periode met zon. Laat op de dag in het noorden wel iets meer bewolking. En die wolken hebben, uh, hangen samen met een drukgebied wat weer aankomt en wat zondag hogere temperaturen gaat brengen. Zondag vallen de regenbuien bij 5 graden en spreken we over echte dooi. En in die overgangsfase naar zondag toe zou er nog best wel eens wat winterse neerslag kunnen vallen. In de vorm van natte sneeuw of zelfs ijzel. Maandag is het een enkele winterse bui en verder wel droog. Geleidelijk aan daarna sowieso droog weer. En ook weer lagere temperaturen. Midden volgende week overdag misschien wel weer vorst. ANUB Verkeersinformatie. Er is geen avondspits. Het is nog wel plaatselijk glad in het hele land... met de uitzondering van het Noordoosten en Zeeland. Eén nou, file dan op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voorknopend het vonderen 2 kilometer.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 Het alles in één pakket voor ondernemers. En krijg volop bellen nu tot vijf maanden gratis. Bel 0800 0620. DNOS, het Radio 1 Journaal. Een dramatisch verhaal uit Londen. Komt uit het ziekenhuis waar eerder deze week de zwangere prinses Kate was opgenomen. Verpleegkundige die een neptelefoontje telefoontje van de koningin aandam die is dood aangetroffen. Zojuist gaf de baas van het King Edward Ziekenhuis een verklaring. We can confirm that Jacintha was recently the victim of a hoax call to the hospital. The hospital had been supporting her through this very difficult time. Everyone is shocked by the loss of a much loved and valued colleague. Our thoughts and deepest sympathies Geschokte reacties dus vanuit Engeland. Vermoed wordt dat de verpleegkundige zelfmoord heeft gepleegd. We gaan erover praten met onze correspondent Anna Sane in Londen. Anne, um, zelfmoord, is dat inderdaad het geval? Nou, dat is nog niet uh, officieel uh, bevestigd. Uh, de meeste Britse media suggereerden dat wel al vanaf het begin... dat het uh, om zelfmoord zou gaan. Uh, en ook heeft de politie gezegd uh, dat ze niet op zoek zijn naar een dader. Dus dat zegt wel veel. Het lijkt inderdaad uh, om zelfmoord te gaan. Want uh, ik noemde net al eventjes dat neptelefoontje. Dat is natuurlijk een merkwaardig iets. Van de week uh, werd uh, gebeld naar het ziekenhuis... door, naar ik meen, Australische Dishockeys. Ja, ja, twee Australische discjockeys uh, haalden een grap uit... en uh, belden naar het ziekenhuis waar Kate uh, lag. Uh, en ze deden of ze de koningin en uh, Prince prins Charles waren. Uh, omdat het zo vroeg was, uh, vanwege het tijdverschil... was er nog geen receptionist in het ziekenhuis. Uh, en dus pakte er een uh, verpleegkundige op. Uh, en dat is uh, de mevrouw geweest uh, die uh, nu dood aangetroffen is in haar huis. Uh, ze verbond door, maar Kate lag te slapen. Uh, dus er kwam een andere zuster, die nam over. Uh, ook zij geloofde in de telefoon. En zij, die tweede zuster, was uiteindelijk degene die de medische informatie gaf. En niet de verpleegster die nu dood is aangetroffen. Maar hebben die verpleegkundigen er veel last mee gehad? Nou, de zuster heeft uh, niet veel kritiek gehad in de media. Dat kan ik niet zeggen. Uh, de meeste mensen vonden juist de grap van, van de Australische dj's uh, smaakloos. Uh, wel vonden sommige mensen het opvallend dat uh, allebei de zusters uh, in die grap trapten, uh, Omdat het zo'n raar gesprek was en ook omdat de accenten best uh, ongeloofwaardig waren. Uh, maar het was uiteindelijk natuurlijk wel heel pijnlijk voor het ziekenhuis... Uh, dat op deze manier uh, medische informatie werd ontlokt. En ja, het ziekenhuis, uh, we hebben net even de verklaring gehoord van de directeur... Wat zegt het ziekenhuis er verder van? Ja, nou ja, wat uh, het ziekenhuis naar buiten heeft gebracht... dat was dus in eerste instantie een schriftelijk uh, statement. Daarna kwam de directeur zelf naar buiten, zoals we dat net hoorden. Um, ze hebben uh, die reactie gedaan. Uh, ze hebben ge geschokt gereageerd op het nieuws. Uh, ze lieten weten dat de zuster vier jaar bij het King Edward uh, VII uh, ziekenhuis uh, heeft gewerkt. Uh, ze was populair en geliefd bij collega's. Uh, en de leiding zei uh, dat ze haar gesteund hebben uh, na de mediastorm die uitbrak... na dat neptelefoontje van uh, eerder deze week. En weten we of er een relatie is tussen dat neptelefoontje en haar zelfmoord? Is er, is er iets gevonden? Heb je iets achtergelaten? Uh, nee, zover we weten niet. Maar wel werd er in het statement van het ziekenhuis duidelijk een link gelegd. Uh, er werd wel gezegd in de statement dus dat uh, het gaat om een... Uh, Excuus. Oh, ja, oh, een rare alarm. bij jou. <laughs> ja, een raar alarm op de achtergrond, sorry. Uh, nee, uh, wat ik, uh, waar was ik? De relatie de link, in het ja. statement, ja. Ja, die link die werd dus wel gelegd in het statement van het ziekenhuis. Er werd wel genoemd dat zij de zuster was die de telefoon opgenomen was en het slachtoffer was geworden van dit neptelefoontje. Dus er is wel een duidelijke link tussen dat telefoontje en de dood van deze zuster. En hebben de prins William en, en prinses Kate uh, al gereageerd? Ja, dat hebben ze gedaan uh, zojuist eigenlijk. Uh, ze hebben gezegd dat zij diep bedroefd zijn uh, over dit nieuws. Anastane, dank je wel. Vanuit Londen. Het is acht minuten over half zes. De oud-oranje internationals... die organiseren een benefietwedstrijd... bij SC Buitenboys in Almere. Opbrengst is voor de nabestaanden... van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Maakte Frank de Boer namens de vereniging... van ex-internationals vandaag bekend. Niet alleen ik hebben dat besloten. We hebben een bestuur met... Benny Wijnstekers, Pierre van Hoydonk, met Sjaak Zwart. En daarnaast zijn er ook nog... bestuurders van de KNVB. En die... Uh... En we uiteindelijk, uh, hebben uiteindelijk het idee uh, gevonden, tenminste 500, een goed idee zeg, om een benefietwedstrijd te spelen. Is er al meer duidelijkheid over andere details? Wanneer, et cetera? Nee, uh, dat uh, moeten we nog uh, met de desbetreffende club uh, bespreken. En, maar het is wel leuk dat je al ziet heel veel reacties van uh, ex-internationals die uh, dolgraag mee willen doen. Hoe kijk jij nu terug op de hele kwestie?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 aan het leren zijn. Frank de Boer zei dat tegen Vlado Valjanovski. Ook Johan Cruijff liet zich vanmiddag uit... over de gewelddadige dood van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij deed dat bij de opening van de tentoonstelling... Johan en ik in het Amsterdamse museum. En Cruijff pleit voor meer regels. Als je gedrag van de ouders ziet... bij een je voor kinderen tussen 6 en 12 jaar... Dat is echt schandalig. Dus je moet beginnen met normen en waarden stellen. Je moet die ouders ermee de weg gaan nemen... En je moet een bepaald soort systeem hanteren... dat als iemand over de scheef gaat, dat dus die club... zeg je, oké, okay, uh, ga eens veertien dagen, kom je er niet in bij je zoon. Want die ouders zijn in staat om het vriendje wat naast de boot, die moet invallen, wat misschien niet zo goed is... om die scheidsrechter of in dit geval de coach uit te schelden... omdat hij dit jongetje wil winnen. Dat, ja. soort, dat soort praktijken kunnen helpen. Maar het is niet alleen hier, hè. Wij, wij we moeten over. nu dus een bepaalde wet stellen...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 We gaan het hebben over de sneeuw in Nederland. Want een groot deel van Nederland ligt bedolven onder een mooi wit dekentje. Vooral ook in het zuiden van het land. En daar in het zuiden is onze verslaggever John Sarbach. John, je bent in de omgeving nu van Eindhoven. Vatten bij je trouwens nog steeds sneeuw? Ik ben in, uh, in Gelderop, dat is mijn woonplaats. Ik sta momenteel ah, thuis. voor mijn flat. Het heeft zo, het heeft zo zijn voordelen af en toe om verslaggever te zijn. Kun je werk thuis doen, thuis werken. Uh, nee, het is hier al een paar uurtjes uh, droog, als je dat met sneeuw zo kunt noemen. Maar in het begin van de ochtend is het hier echt... Uh, nou, letterlijk even figuurlijk met bakken uit de hemel gekomen. Toen ik wakker werd, was het mooi wit al, het was droog. Ik denk, nou, mooi, dat hebben we gehad. Maar toen begon het te sneeuwen, sneeuwen en nog met veel meer sneeuwen. Ja, het is radio, je kunt het niet zien, maar het is een prachtig plaatje waar ik naar kijk. Als je kijkt naar de auto's. Die vandaag niet gereden hebben. Die zijn echt bedolven. Daar ligt een laagje op van 10, 15 centimeter. Ik heb achter mijn raam naar al die vlokken zitten kijken. naar al dat sneeuw dat viel. wachten om een reportage te maken. een sfeerreportage te maken. wachten tot het droog werd. maar dat gebeurde maar niet. Dus uiteindelijk ben ik toch maar op de fiets gestapt. Ja. Mijn auto die was helemaal ingesneeuwd. Er lag zeker zo'n uh, 10 centimeter sneeuw op. Misschien wel meer. Dus die had ik helemaal schoon moeten maken. En het leek me ook niet zo veilig om met de auto te gaan. Dus ik ben maar op de fiets gestapt. En ik moet je zeggen, het valt niet tegen. De fietspaden zijn goed schoongemaakt. Hier en daar ligt er nog wel wat sneeuw. Je moet een beetje oppassen. Het sneeuwt ook nog. En ook het autoverkeer kan aardig doorrijden. Ik moet een beetje oppassen Want ik moet een hoekje om. En een rotonde over. Een beetje opletten wat de rest van het verkeer doet. En eerlijk is eerlijk... Fietsen in zo'n mooi winterlandschap, alles wit, het is prachtig hoor. En ook de postbode doet gewoon zijn werk, al is het dan lopend. Ja, ik, ik durf niet te fietsen, want ik ben al een paar keer uh, gevallen andere winters. Ik moet nog helemaal naar het depot en dan ga ik lopen. Toch. En dan nog de post allemaal lopen, in plaats van fietsen. Nou, de wegen toch... zien er toch wel aardig. Sommigen, sommigen. Sommige, ja, maar in de woonwijk is het slechter. Wijk, in mijn wijk heb je, uh, zeg ik eens, dus, binnenwegen, die worden die gestrooid. Hè? De, dus dat valt tegen? Dat valt tegen, daar ga je er langer over doen. Dus leuk of niet leuk? Nou, wel minder leuk, maar... Ach, het is wel mooi, hè? Wel mooi, ja. En ook... De gewone boodschap moet gedaan worden. Ja. Nee, wil ik even vanavond eters. En daar moest ik inkopen voor doen. En dan toch met de auto? Toch met de auto, ja. Was en het gevaarlijk? Vando? Helemaal niet. Nee, rustig rijden, niks aan de hand. Maar hier is het toch wel een beetje glad, volgens ja, een mij. Een beetje glad, ja. Maar uh, op de weg niet, hoor. Alles goed. Kleumende postbodes. Mensen die ondanks 10 centimeter sneeuw... toch boodschappen gaan doen. Ja, sneeuw betekent ook iets anders. Is ook leuk. Betekent sneeuw sneeuwpret. Hai. Wat wil je het doen? Een sneeuwpoppen maken. Een sneeuwpoppen maken. En dit moet dan de buik worden, want dat is al een flink stuk. <tie> en helemaal in je eentje? Ja. Waarom? Waar zijn je vriendjes? Of vriendinnetjes? Weet ik niet. He? Weet ik niet. Het is een beetje stil, hè? Ja. Waar zijn alle kinderen? Jij bent tenminste nog een leuke poppen aan het bouwen. <tie> dat is nog zwaar werk. <tie> Ja, precies. Zal ik even helpen? Ja. Nou, hoe groot moet die worden? Weet ik niet. Oh, dat zie je wel. Mm -hmm. Is de buik nu klaar? Uh, beetje Een beetje rondmaken. Een beetje rondmaken nog. Nou, je bent er nog wel even mee bezig, denk ik. Mm -hmm. Veel plezier. Dank je wel. Doei. Doeg. Ja, veel teksten kwamen daaruit. Goed, John Sabach was dat in de buurt van Eindhoven. Sterk nog, in zijn eigen woonplaats. Wat gaan we zo dadelijk doen? Minister Blok geeft huizenbezitters nog wat uh, meer tijd. Ze hoeven hun aflossingsvrije hypotheek nog niet gelijk om te zetten. Dan dan Zwaan. Er is een pingel, maar bijna geen files. Ja Bert, ik heb ook heel weinig tekst. Want ook de laatste file op, ja, ja, ook, ja, op de A73 bij knoop het vonden is verdwenen. Verder helemaal geen avondspits. Ja, Nederland is filevrij. Natuurlijk nog wel even waarschuwen voor de gladheid ja. in het hele land. Met uitzondering van het Noordoosten en Zeeland. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Mensen die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten in een spaar- of een beleggingshypotheek... kunnen dat nog doen tot 1 april. En daarmee kregen ze drie maanden langer de tijd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat heeft minister Blok voor wonen vanmiddag bekendgemaakt. De minister. Er zijn mensen die een aflossingsvrije hypotheek hebben... en die nu alsnog eigenlijk graag willen gaan aflossen... door een spaarpolis of een verzekeringspolis te sluiten... Wanneer die nu naar de bank stappen, merken ze vaak dat die bank eigenlijk vol zit tot het eind van het jaar. En daardoor kunnen ze die polis niet meer sluiten. Ik vind het toch goed dat mensen kunnen aflossen. En daarom heb ik gezegd, we verruimen de termijn om zo'n polis af te sluiten. Wanneer je een bestaande aflossingsvrije hypotheek hebt, dan verlengen we die termijn tot 1 april. Dus mensen krijgen drie maanden extra de tijd. Zo is het. En is dat voldoende voor die banken? Het is een extra termijn voor een overzichtelijke groep. Het zijn mensen die al een aflossingsvrije hypotheek hebben en alsnog zeggen... ik wil gaan aflossen via zo'n spaarpolis, dat moet in drie maanden toch lukken. Ja, u heeft dat met de banken overlegd, want nu hebben ze het in één keer druk... en dan kunnen ze het werk al niet meer aan. Ik heb met de vereniging van banken overlegd. Die herkennen het signaal, die zeggen tegelijkertijd... het zijn geen enorme aantallen, dus die drie maanden... dat moet naar mijn stellige overtuiging voldoende zijn. Heeft u ook tegen die vereniging van banken gezegd... en hebben jullie eindelijk klanditie... En dan, en dan krijgen jullie het niet voor elkaar. Wat is dat nou? Nou, wat ik veel belangrijker vind... er zijn mensen die nu tegen een probleem aanlopen... terwijl ze hun hypotheek af willen lossen. Dat hypotheek aflossen is, uh, is toch verstandig. Ik kan de mensen van dat probleem afhelpen. En dat doen we nu ook. Dat zei minister Blok. Hans-André de Laporte is van de vereniging Eigen Huis. Blij met het besluit van de minister? Uh, ja. We zijn blij met dit besluit. Uh, het geeft mensen iets meer lucht. Maar nog steeds moeten ze wel haast maken. Want drie maanden lijkt, uh, lijkt veel. We hebben een half jaar gevraagd, drie maanden gekregen. Maar banken die willen toch echt een maand van tevoren... dus al uh, in maart die zaak hebben, willen ze het op 1 april kunnen laten ingaan. Dus, dus mensen moeten toch nog wel enige, enige spoed hebben... Uh, om uh, direct al zo'n hypotheekadviesgesprek... want daar gaat het om. Je gaat toch eerst een, ja. een, moet eerst een, een hypotheekadvies uh, krijgen. En dan pas ga je het om. Ja. Maar we horen nu die geluiden van die banken... dat de banken het niet aankunnen. Kunnen die ja. banken het dan in drie maanden tijd wel aan? Ik vraag het me af. Kijk, uh, de minister heeft het over... Uh, mensen kunnen alsnog gaan, gaan aflossen. Even om een misverstand te voorkomen. Het gaat om mensen die in het verleden... een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten, Want lekker lage maandlasten en... Uh, tien jaar geleden leek er geen vuiltje aan de lucht. Hè, want geen risico. Nou, die voelen nu die risico's wel. Ja, Huizenprijzen wat... dalen. Die moeten eerst een naar, voor een advies uh, vragen. Dat zijn er veel. Er staan nu 700.000 mensen met een hypotheek onder water. Yeah. Daar, daarin zit, zit een groep die zo'n advies uh, wil. Dus het zullen er toch veel zijn. Maar even voor de helderheid, niet elke consument is verplicht om zijn hypotheek om te zetten. Niemand is verplicht. Nee, echt. Uh, met nadruk, niemand is verplicht. Uh, het, het is echt de onrust die bij mensen ontstaat omdat ze een hypotheek hebben waar ze geen euro op aflossen... terwijl ze wel denken van ja, als ik nog een keer wil verhuizen... en ik ga mijn huis verkopen, dan krijg ik er niet genoeg van... om die nog steeds hoge hypotheek uh, af te kunnen lossen. Dus die willen alsnog um, een, een, hun hypotheek veranderen... daar meer gaan sparen. Het is dus niet aflossen, het gaat om sparen... zodat je op termijn uh, kunt aflossen. Dat is de bankspaarhypotheek, dan krijg ja. je een hoge rente op. Net zoveel als die hypotheekrente, zo'n 4,5 procent. Daarvoor moet je toch naar die bank uh, toe. De banken hebben gezegd... Ja, sorry, we zitten helemaal vol tot uh, 31 december. We kunnen niks. Gezien, daarom hebben ze dus nu die extra tijd gekregen. Ja. Maar dan kom ik weer even terug bij dat punt van... kunnen ze dat dan wel in de komende drie maanden? Nou, dat zal moeten blijken. Bij Vereniging Eigen Huis krijgen we heel veel uh, vragen... van mensen die zich echt zorgen maken. Vooral omdat diezelfde banken hebben aangekondigd... de Nederlandse Bank ook... dat volgend jaar de huizenprijzen verder gaan dalen... met 7 tot 9 procent. Kijk, en de mensen die zich dan uh, nu licht ongerust maken... Die, die, dat, dat gevoel dat wordt alleen maar sterker. Dus die zullen dat hypotheekadvies willen hebben. Dan moeten ze naar een bank of naar een advies adviseur toe. En daar komt dan vaak uit... het advies om iets aan te passen. Om een spaarpolis te gaan openen. Nou ja, dan hoor je het al. Dan moet je dus naar de bank... om ja. dat te openen. Dat moet... administratief geregeld worden voor 1 april. Dus het advies van Vereniging Eigen Huis is... als je in die situatie zit... het goede nieuws is... ja, je kan er nog wat aan doen. Terwijl het gisteren nog was. Nee, het is al te laat. Het slechte nieuws. Ja, je nieuws. kan er nog wat aan doen. Het slechte nieuws... of de, eigenlijk de... de druk die er nog steeds achter zit. Probeer dat... zo snel mogelijk te regelen. Dus maak in december... nog die afspraak voor januari... of. In, maar wacht niet tot maart en ga dan nog eens kijken, want dan ben je wederom te laat. Helpt dit trouwens de huizenmarkt? Um, nee. nee, het helpt de huizenmarkt niet. U, u twijfelt een beetje. Nou ja, omdat kijk, de mensen die nu een, een, een hypotheek hebben waar ze zich zorgen over maken. Hen helpt het wel en daarmee helpt het de huizenmarkt in de toekomst. Want ja, die mensen uh, die zitten strakjes met een, een betere, een veiliger hypotheek dan ze nu hebben. Maar helpt het de huizenmarkt nu uh, of in 2013? Nee, want het zijn mensen die niet uh, direct verhuisplannen hebben. Ze willen alleen hun eigen situatie beter maken door het risico van hun hypotheek te verlagen. Hans-André, de Laport van de Vereniging Eigen Huis. Ik Dank u wel voor uh, de toelichting. Tijd voor de uh, Beatles is een beetje uit onze tijd, hè, de Beatles. Heerlijk, ja? ja? Doe, ja. Maar. Doe maar. Ik dat ja. allemaal horen. Herkent u het? Ja, eigenlijk herken het niet. Ja, maar wat is het? Wat is het? Dit is het introspel. Last night Er niet opkwamen, please, please, me. Dan waren de Beatles een van de eerste zelfs. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Is Freddy van Tijn ook. Bij... <laughs> Bij het onderzoek naar de ruilschoppers in Haren heeft justitie niet gekeken naar Facebook-berichten. Het blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Volgens de krant hebben sommige van de ruilschoppers vooraf al op Facebook gezinspeeld op een confrontatie met de politie. Tegen de politierechter hebben de verdachten gezegd dat ze zich op de bewuste avond hebben laten meeslepen. Maar NRC betwijfelt dat op grond van Facebookberichten die de krant heeft doorgewerkt. Volgens strafrechtkenners hebben de verdachten zich door hun berichten mogelijk schuldig gemaakt aan opruiing. De berichten die NRC heeft doorgespit staan in een database met de Facebookpagina over Project X in Haren. De pagina is inmiddels verwijderd van internet. De Duitse economie zal veel minder hard groeien dan eerder werd voorspeld. U kon op deze zender al horen dat de Duitse centrale bank, de Bundesbank, voor dit jaar een groei van 0,7 verwacht en voor volgend jaar minder dan een half procent. Eerder was voor volgend jaar nog een groei van ruim anderhalf procent voorspeld, dus meer dan een procent minder. Duitse persagentschap DAPD legt in een video uit dat desalniettemin geen schade wordt verwacht voor de werkgelegenheid. Ursachen für das schwächere Wachstum sind laut Bundesbank die anhaltende Schuldenkrise in Europa und die Verlangsamung der globalen Konjunktur. Die trüberen Aussichten sollten aber keine großen Schäden am Arbeitsmarkt anrichten. Die Bundesbank ist zuversichtlich, dass Deutschland die Delle 2013 zügig überwinden kann. Die Inflation wird wegen der gebremsten Konjunktur im kommenden Jahr zurückgehen. Die Ursache sind die anhaltende Schuldenkrise und die, Schulden die Vertraging in der von der Ökonomie. Maar door die vertraging zal ook de inflatie niet toenemen. En dat is gunstig voor de werkgelegenheid. Het happy hour dat gaat verdwijnen in de twee drukste uitgaansgebieden van Rotterdam. Horecabazen op de Oude Haven en het Stadhuisplein... hebben dat met de gemeente afgesproken, meldt RTV Rijnmond. De gemeente Rotterdam ergerde zich al langer aan de uurtjes. Vaak aan het eind van de middag... waarin drankjes tegen een veel lagere prijs worden verkocht. Grote probleem zal de handhaving blijven. In Amsterdam legden caféhouders vorig jaar aan de NOS uit dat een verbod moeilijk na te leven is. Als je een emmertje bier geeft met vier of vijf biertjes erin voor een tientje, uh, zonder dat je dat het je happy hour noemt. Uh, ja, wat wil je dat? Uh, wat, het, wat het is? Is het happy hour? Is het geen happy hour? Is het gewoon een normale prijs? Uh, uh, zeg het maar. Maandag wordt de afspraak in Rotterdam officieel ondertekend. En dan Limburg, want in Limburg zijn al meer dan 200 eekhoorns gevangen. Het is een Chinese eekhoornsoort. Een woordvoerder van de zoogdiervereniging vertelde vorig jaar aan de Limburgse omroep L1 hoe die eekhoorn eruit ziet. En toen, toen begon de jacht erop. Het is een pallaseekhoorn, het ziet er een beetje grijzig uit. Vooral met dit bevolkte weer dat het niet zo licht is. Maar hij is, in feite is die uh, heel mooi uh, bronsgroen en uh, bruinig van kleur, de vacht. En, uh, met een rode buik en de mooie pluimstaart. Net zoals onze, onze inheemse eekhoorn, maar die is dan weer een andere kleur. Die is wat grijziger en naar de punt van de staart wordt hij steeds lichter. En deze prachtige eekhoorns ontsnapten in 1998 althans een paar ervan uit een dierenwinkel. Die hebben zich voortgeplant en sindsdien richten ze nogal wat schade aan. Daken, pvc, buizen, kabels en bomen... Bovendien verdringen ze onze eigen inheemse rode eekhoorn. Over de Engelse verpleegkundige. Die dacht dat zij koningin Elizabeth en prins Charles doorverbond met de afdeling van de zwangere Kate. Is in Australië nog niets doorgedrongen. Hoorde net in de uitzending de Sane. De verpleegkundige is doodgevonden in een woning. In de Britse media wordt gezinspeeld op zelfmoord. Op de site van het radiostation dat het neptelefoontje pleegde naar het ziekenhuis is er nog niks over te vinden. Maar ja. Het is in Australië dan ook nu midden in de nacht. Het is daar bijna vier uur. Nou, Hier is het drie minuten voor zes. We gaan zo even het nieuws voor u samenvatten. En dan na de klok van zes uur gaan we dat hebben. Natuurlijk over de sneeuw van vandaag. Maar ook over de stroomproblemen in België. Want België moet stroom gaan importeren. Vooral uit Nederland. En daar zijn ze niet zo blij mee. Maar het moet wel. Nee.